Een schrale, kille herfstwind blies snerpend vanuit de nevelige verte, toverde op het brede water van de Amstel wilde golven met schuimende koppen en joeg onbelemmerd door de kaalgestormde bomen en struiken. Lage heesters in tinten van roestig bruin tot felle okers kleurden het najaar. Rilland, iets gebogen, slof de rechercheur de kok naast Vledder over het brede toegangspad van de oude Amsterdamse begraafplaats Zorgvriet. Het grove grind knerpte onder zijn voeten. Hij trok de kraag van zijn regenjas omhoog, en omdat het dreigde af te waaien, rukte hij zo wild aan zijn filtehoedje, dat het trouwe hoofddeksel totaal van vorm veranderde. Fledder keek hem afkeurend aan. Mode is aan jou niet besteed, sprak hij hoofdschuddend. Die oude regenjas en hoed van jou mogen wel eens in de zak van het leger des Heils. Vindt jouw vrouw het goed dat je er zo bij loopt? De kritiek op zijn kleding ging aan de kok voorbij. Het interesseerde hem niet. De oude rechercheur wuifde naar de fraaie, milde herfsttinten om hem heen. Ik vind, sprak hij teder, dit een heel mooi jaargetijde om te sterven. Fledder blikte op zij. Plotseling, gewelddadig, zoals de nog jonge, donker Corselius? De kok schudde zijn hoofd. Niet plotseling en niet gewelddadig, antwoordde hij ernstig. Een gewelddadige dood mag men, naar mijn gevoel, ook geen sterven noemen. Fledder keek hem verrast aan. Hoe dan wel? Vernietigen. Het vernietigen van een leven dat zonder die gewelddadige ingreep niet was gestorven. Het is als een boom die men in volle wasdom kapt. De jonge regisseur gromde. Ik zie geen verschil, sprak hij nukkig. Sterven is sterven. De koch zuchtte. Er is een wezenlijk verschil. Doodgaan betekent voor mij na een bruisend bestaan, gevolgd door een rustige, bedachtzame levensavond, met een hart vol gloedvolle warmte voor wat het leven heeft geboden. Sterf in de herfst, gelijk met de natuur. Dat geeft aan ons verscheiden, aan het afscheid van ons aardse bestaan, een passende symboliek. De oude rechercheur sprak gedragen en in volle ernst. Fledder keek de koch van terzijde aan, een blik vol ongeloof. Nonsens, riep hij hardgrondig. Niemand sterft met een hart vol, gloedvolle warmte voor wat het leven hem of haar heeft geboden. Voor de meeste mensen komt de dood als een verlossing. Een bevrijding van ziekte, leed, verdriet en ongemak. De kok maakte een verontschuldigend gebaar. Mag ik een romantische visie op de dood hebben? vroeg hij verongelijkt. Fledder trok zijn schouders op. Ga je gang, antwoordde hij onverschillig. Het onderwerp liet de kok niet los. En ieder denkt verschillend over Magere Hein, ging hij doserend verder. De wrede man met de zij spookte in ieders gedachten. Dat blijkt. Onze taal kent voor het begrip doodgaan een veelheid aan uitdrukkingsvormen, zoals, de kok grijnste, het loodje leggen, het hoekje omgaan. Men kan eenvoudig overlijden, wat deftiger verscheiden, of ludieker de pijp aan maarten geven. Er zijn ook mensen, die menen tot hun voorvaderen te worden vergaderd. Dan zijn er optimisten, die wanneer zij hun hachje erbij inschieten, direct naar de eeuwige jachtvelden verhuizen. Je kunt uiteraard ook de kraaienmars blazen, of voorgoed de ogen sluiten. Fledder grinnikte. Ken jij nog meer? Het klonk spottend. De kok knikte. Gelovigen zullen veelal de geest geven, en dan voor Gods rechterstoel verschijnen. Fledder keek hem lachend aan. En hoe sterf jij? De kok tastte met zijn beide handen naar zijn vervormde hoedje. Ik hoop, formuleerde hij voorzichtig, dat het mij is gegeven om eens de geest te geven om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Daar geloof jij in? Ja. Wie is God? De vraag overviel de kok. Hij vertraagde zijn pas en bleef toen midden op het grindpad staan. Met een brede arm zwaai, wees de oude rechercheur naar de vele graven om hen heen. De dood, sprak hij gedragen, is een mysterie, een mysterie dat de mens met al zijn wetenschap nog niet heeft kunnen doorgronden. Daarom bestaan er zoveel uitdrukkingen voor doodgaan. Ook God is een mysterie. Volgens oosterse opvattingen droomt God in de mineralen, slaapt in de planten, ontwaakt in de dieren en wordt bewust in de mensen. Ik hoop dat eens God in mij bewust wordt. Misschien begrijp ik dan ook iets van de dood. Fledder trok een bedenkelijk gezicht. Ik vind dit geen prettig onderwerp. De kok schudde zijn hoofd. Ik in feite ook niet. De jonge rechercheur keek hem beschuldigend aan. Jij begon. De kok knikte gelaten. Ik ben ook ouder. De beide rechercheurs liepen verder het grindpad af. De kok blikte voor zich uit naar enige mannen en vrouwen, die steunend tegen de muur van de aula beschutting zochten tegen de felle noordenwind. Tot zijn grote verrassing ontdekte hij onder hen de tengere gestalte van smalle Louwietje. Hij stond er wat verloren bij in een donkere, enigszins verschoten regenjas. De oude rechercheur liep snel op hem toe en trok de caféhouder iets van de andere weg. Wat doe jij hier? vroeg hij niet begrijpend. Smalle Louietje grijnste. Kijken? Naar wat? Naar wie? De moordenaar? De man die voor een paar centen die jonge officier van justitie heeft omgebracht? De kok keek hem schattend aan. Jij kent hem? Smalle Louietje knikte traag. Als hij hier komt, zal ik hem herkennen. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Dat begrijp ik niet. Smalle Louietje trok achterloos zijn schouders op. Ik weet welke jongens over de moord op die officier van justitie hebben gesproken, over hun plannen, het bedrag dat hen werd geboden. Ik denk dat de werkelijke moordenaar malotig genoeg is om de begrafenis van zijn slachtoffer bij te wonen. En dan? Wat bedoel je? Als hij komt. Smalle Loewietje keek naar hem op. Dan wijs ik hem jou aan. De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Louietje als versliegeraar? Ben je van je geloof afgestapt? De tengere caféhouder schudde zijn hoofd. Wanneer een jongen van de penozen met een hoer samenleeft en zo nu en dan een kraak zet, dan heb ik daar vrede mee. Hij mag van mijn part ook allerlei andere akkefietjes opknappen, die het daglicht niet kunnen velen. Smalle louietjes wegen even. In zijn stem sloop verneind toen hij verder ging. Maar wanneer deftige heren met witte boorden van achter hun bureau dicteren wie er dient te worden vermoord omdat ze een gevaar vormen voor de instandhouding van hun misdaad imperium dan stort mijn wereld in. De kok legde vertrouwelijk zijn hand op de tengere schouder van de caféhouder en schonk hem een milde grijns. —Dat is geen drama, Louis, sprak hij met een zweem van tederheid. Mijn wereld is al lang ingestort. Van hetgeen ik als jong rechercheur als recht en billig zag, is in onze samenleving nog maar weinig over. Hij grinnikte vreugdeloos en dan te bedenken dat ik mijn hele leven heb ingespannen om die oude begrippen van recht en billijkheid in stand te houden. De oude rechercheur zweeg. Hij keek de kleine man voor zich langdurig aan. —Ga naar huis, Louis, sprak hij dwingend. Je loopt hier een longontsteking op. Bovendien, jouw moordenaar komt niet. Smalle Louisje keek opnieuw naar hem op. Over zijn lelijk muizensmoeltje gleed een traan. —Dat weet je zeker? —Absoluut. Ik had je willen helpen met de kok. De grijze speurder knikte. Er schoot een brok in zijn keel. Louis sprak iets schor. Geloof me, dat weet ik. Daarvoor is in mijn hart geen twijfel. Een brede, glanzende lijkwagen kroop langzaam over het grind van het toegangspad naderbij. Op enige afstand stopten de volgwagens. De deuren van de aula gleden onhoorbaar open, en de met bloemen bedekte baar werd uit de wagen getild. Met ontbloot hoofd. Zijn vormloos hoedje in zijn hand keek de kok toe. Toen een ieder door de aula was opgeslokt, stapte hij met fledder als laatste naar binnen. De beide rechercheurs schoven naar de achterband. Met hun rug leunend tegen de eikenhouten lambrisering keken ze naar een deftig in het zwart geklede heer, die achter een katheder plaatsnam. De heer rangschikte enige papieren voor zich en kuchte indrukwekkend. Daarna bracht hij zijn beide armen in een theatraal gebaar... Schuin naar boven. God, sprak hij met grote stemverheffing, schenken u zijn zegen en geven u vrede. Amen. Hij liet zijn beide armen zakken en ging rustiger verder. Ziende op de Heer die gesproken heeft, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en een ieder die leeft. Fledder bracht zijn mond naar het oor van de kok. Ik heb dit meer gehoord, fluisterde hij. Hebben die jongens in het zwart geen andere tekst? De kok keek hem bestraffend aan, maar reageerde verder niet. Wij zijn hier, galmde de stem gedragen verder, om te gedenken een moedig man, een man die in dienst stond van het recht, met hart en ziel de gerechtigheid nastreefde, en nooit verzakend in zijn pogen om de misdaad in al haar verschij De oude rechercheur liet zijn scherpe blik over de ruggen van de aanwezigen dwalen. Vooraan in het midden, gesluierd in zwarte tulle, zat mevrouw Donker Corselius. Haar lange zwarte haren waren gevangen in een wrong. In haar rechterhand klemde ze een tot een bol samengeknepen zakdoekje. Naast haar zat een statige heer met charmant grijs aan de slaap. De kok schatte hem op haar vader. Voor zover hij zijn gelaatstrekken kon waarnemen, waren er duidelijk overeenkomsten. Op de tweede rij, met strakke gezichten en in stemmig zwart, zaten enige officieren van justitie, ex-collega's van de meester Donker Corselius. Ook herkende de grijze speurder leden van de parketwacht. Ineens bleef zijn blik rusten op een jonge vrouw in een donkergroene, wijde regenmantel en een bijpassend hoedje in de vorm van een zuidwester. Ze zat op de achterste rij. Naast haar waren stoelen vrij. De kok sloop voorzichtig op zijn tenen langs de eikenhouten lambrisering naar haar toe en liet zich op de stoel links van haar zakken. De vrouw schrok zichtbaar. Terwijl de zalvende woorden van de prediker van achter zijn katheder tot in de hoeken van de aula dreunde, boog de oude rechercheur zich iets naar haar toe. Annette van het sticht«, sprak hij zacht, »wanneer verandert u van toilet?« na een kille begrafenisplechtigheid, zonder emoties van verdriet, reden ze met hun golf van het oude zorgvliet weg. Het stormde nog steeds. Fletter kniffelde. Schrok, Annette van het sticht, toen jij haar zei, dat jij dezelfde mantel en hoedje in baren in de villa van Peter Gramsma had gezien? De kok knikte, haar stuntelig verweer dat haar wijde groene mantel van een gangbaar confectiemodel was en dat het bijpassende hoedje in iedere modezaak werd verkocht, klonk weinig overtuigend. Fledder grijnsde. Maar je kon het niet weerleggen. De kok maakte een hulpeloos gebaar. Dat is het. Annette van het sticht had gelijk. We hebben haar niet in persoon gezien, alleen haar kleding, althans soortgelijke kleding in de garderoben is. Het ware misschien beter geweest, als wij die avond in waren, waren blijven posten, om te zien of ze uit de villa kwam. Maar ik had geen zin om daar een nacht, of wellicht nog langer, aan op te offeren. Fledder liet zijn stuur even met beide handen los. En wat dan nog? Zelfs al hadden wij haar uit de villa zien komen. Hij maakte zijn zin niet af. De kok grinnikte. Annette van het sticht werd bepaald onrustig toen ik haar vertelde, dat ik ook de geur van haar parfum had herkend. Fledder keek hem verwonderd aan. Was dat zo? De kok schudde zijn hoofd. Het was een leugentje, een leugentje veel. Het hielp ook niet. Annette van het sticht bleef ontkennen dat zij vertrouwelijke gegevens van justitie aan Peter Gramsma doorgaf. Zij beweerde, dat zij de topcrimineel alleen van naam kende en nooit enig contact met hem had gehad. Ze liegt. De kok ademde diep. Ik ben er vrijwel van overtuigd, dat zij een informante is van Peter Gramsma. Het ellendige is, dat het moeilijk valt te bewijzen. Ze kan dus rustig doorgaan. De kok spreidde zijn handen. Hoofdinspecteur Karperhof zal het probleem van de lekken met de nieuwe officier van justitie opnemen. Maar als dezelfde mensen op dezelfde plaatsen blijven zitten, verwacht ik daar niet veel van. Fledder fronste zijn wenkbrauwen. Kunnen ze die Annette van het sticht bij justitie niet ontslaan? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Voor een ontslag moet men gronden aanvoeren, de reden voor het ontslag. En als Annette van het sticht dat ontslag en de aangevoerde gronden niet accepteert, en bij het ambtenarenrecht in beroep gaat, vrees ik dat men haar ontslag weer ongedaan moet maken. —Je bedoelt dat keiharde bewijs ontbreken? De kok knikte. Het enige wat men kan doen, is haar op een werkplek plaatsen, waar ze geen kwaad kan. Ze reden zwijgend via de stadhouderskade en de Nassokade naar de Rozengracht. Het was Fledder, die na enige tijd het zwijgen verbrak. —Wat deed smalle Louietje op Zorgvriet? De kok glimlachte. De Daander aanwijzen. Van de moord op donker Corselius? Precies. Fledder knikte verbaasd op zij. Je stuurde hem weg? De kok knikte. Het had geen zin om smalle Louietje op die binderige begraafplaats te laten staan. De moordenaar die hij dacht aan te wijzen kwam niet. Fledder slichte. Dat wist jij? De kok knikte. Absoluut. Hoe? Meester donker Corselius werd niet door een huurmoordenaar omgebracht. Niet door een huurmoordenaar? Nee. Door wie dan wel? De kok wreef zich achter in zijn nek. Daar ben ik nog niet achter. Fledder parkeerde de golf in de Warmoestraat voor de ingang van het politiebureau. De beide rechercheurs stapten uit. Toen ze de hal binnenkwamen, riep Jan Kusters hen naderbij. De wachtcommandant pakte van zijn bureau een notitie. De kok liep op hem toe. Slecht nieuws? Jan Kusters gebaarde achterloos. Ene Cecile Burrows heeft gebeld, ze vroeg naar jou. Toen ik haar zei dat je er niet was, vroeg ze of je al wist van die moordaanslag. De kok trok een vies gezicht. Een moordaanslag? Jan Kusters knikte. Op eene Alida van Amerongen, gisteren, in de namiddag, is vanuit een auto op haar geschoten.